Minister Opstelte van Justitie laat weten dat er geen sprake is van afbraak van de rechtspraak. Inhoudelijk zullen verschillende onderwerpen gewoon aan de orde komen in de debatten met de Kamer. In het noorden van Turkije worden nog elf mensen vermist nadat gisteren een brug instortte. De vermisten zijn inzittenden van twee auto's die op de brug reden. Uit één auto konden twee mensen worden gered. Bij het zoeken naar overlevenden is een helikopter ingezet. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de Turkse stad Çaycuma.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 We'll hey. En zo zijn we toch echt weer happy radio op de zaterdagmiddag bij ZFM. Een hele goede middag even na twee uur, joh, de baksvis en Making Your Mind Up.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 pas nou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 Als eerst hoorde je de lekkere disco-klassieke van Sister Sledge en We Are Family. Gevolgd door deze van de Bee Gees. Dat was uiteraard Trechity. Kwart over twee, we gaan naar het circuitpark Zandvoort. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja want dit weekend zijn de paasraces in volle gang op het circuitpark Zandvoort En Willem van deze is voor ons vandaag ter plekke Goedemiddag Willem, welkom Ja, goedemiddag hier vanaf het uh, circuitpark uh, Zandvoort he. Je zegt het al, de Paasraces. Ja in dit geval wordt er nog je iets aan uh, toegevoegd Wil jij ook aan mij, uh, het zijn de kruidvat, uh, Gillette, uh, paasraces Zo, ik kan me scheren Ja dat ja, <laughs> dacht ik al aan, ja ja uh, ja, de ja, het begin van het uh, seizoen uh, altijd uh, openen, Ja, een uh, vaak, we hebben het wel eens uh, gehad dat we in de korte broek konden lopen met paasen. We hebben wel eens uh, in de sneeuw moeten uh, banjeren en nu is het gewoon uh, koud. <gham> ja, de paasrezers uh, met het uh, programma van de Dutch uh, Power uh, En ja, de hoofdschotel daarin is uh, natuurlijk. Uh, Voorheen heette dat uh, Dutch GT 4, tegenwoordig noemen ze dat de uh, Dutch GT uh, Championships, maar daarnaast hebben we natuurlijk ook uh, de andere clusters die er zijn. En zojuist uh, zijn we verenigd met uh, de kwalificatie van de Suzuki Swift. De Swift Cup, uh, eigenlijk de opstapklasse, uh, ja jarenlang geweest. Nu ook nog wel. Maar uh, als je dan kijkt naar het startveld, uh, ja, dat is toch wel heel jammer. Daar zien we uh, maar tien auto's aan de start. Uh, hey, en een prominette uh, nemen daarin nog uh, aanwezig. Over. Dat is allergevallen. Ja, die rijden een gastrace. Maar de is uh, ja, we hebben het beide gehad, van 28 stuks en uh, dat was leuk en het was 60. En nu moeten we het afgelachten natuurlijk uh, met 10 autootjes. De kwalificatie, ja, dat verliep niet helemaal uh, zoals gepland uh, voor een ieder. En voor de deelnemers van het uh, Team Coronel. En...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 kwalificatie uh, voor uh, de rest van het veld ook, want er was nog twee minuten te gaan. Maar het was dermaard, uh, lag die daar, uh, dat autootje. Dat de code er ook werd afgegeven. Schipjes, uh, ja, die uh, dit weekend uh, voor het eerst drie keer een uh, race rijden. Nou, altijd leuk uh, natuurlijk voor de jongens. Uh, en niet alleen jongens, want er rijdt ook een uh, ja, meisje, ga ik hem niet meer noemen. Ze is uh, 35, denk ik. Uh, Lucette Braams, uh, die rijdt ook mee daar in de schipscup. Cup. Uh, die rijdt ook in de Dutch Open, maar die is in de Swift gestapt. Die zal alvast uh, voor uh, dochter Sanne klaar hebben. Dochter Zonne heeft zoiets van, uh, ik doe geen naziën. en dat wil ik eerst goed doen en afmaken. En daarna stap ik wel in het seizoen. En tot die tijd rijdt moeder Lisset in die auto. Wat we nu gaan krijgen is de kwalificatie van de... De Radical uh, Cup, of niet de kwalificatie. sorry, uh, dat is ook al een race, een race over 50 minuten van de Radical Cup. En dan uh, keek ik hier net, uh, zag ik al in de opwarmronde, een van de deelnemers, ja, die, ja, die spinde al in de geelag. Raakte gelukkig net niet de vangrail, dus kwam wel door. Nou, als hij uh, dat in ronde 1 al uh, doet in de opwarmronde, dan gaat hij die uh, vijfde ronde volmaken. De hoofdmoot uh, van vandaag wordt dan de uh, Dutch VT.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 En wat wij denken, die pakte de pol, Dus ja, die kijkt toch wel een beetje achterom uh, naar zijn vorige team. Want Ricardo van Ende, die pakte de tweede plaats. En daar gaan we naar uitkijken uh, straks. Ja, dat doen we zeker Willem. En dat gaan we live meenemen bij CFM. En aankomende maandag natuurlijk ook de races live op televisie te zien bij CFM. Vanaf uh, ochtends 9 uur. Ja. Willem, we komen straks bij terug voor het vervolg van de paaslezers op het circuitpark Zandvoort. Beleef het ritme van Zandvoort ook op, ook op tv. ZFM, Text tv op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. En uh, met de paaslezen valt de auto stil in een keer in de tas aan bocht. En er komt er zo'n gele auto van de ANWB te hulp <laughs> geschoten. Dan uh, kunnen we misschien helpen. Nou, doet me wel denk aan deze plaat hè, van Gino Fanelli, gebruikt door de ANWB in een uh, commercial. Je hoorde People Cut a Move. En daarmee werd het uh, drie minuten voor half drie. Zo weer bericht hier Eerst nog even een kort ander uh, berichtje. Ja, nou het zal dus niemand zijn ontgaan, uh, ook hier in de studio niet. Want we hebben hier ook weer een echte heuse paashaas verstopt. Hè? Ja. Ja, dus uh, die hem vindt. Maar ik, mag... weet wel is, weet... ik weet wel waar die is hoor. Ik weet wel waar die is. Jij weet waar die is? Ja, okay. ja, ja, ja, Maar goed, de, de, het hele land staat vol met paasfestivals, paasvuren, paasmarkten, paasbrunches en paasdinees. Nederland dompelt zich ondanks de economische malaise en het koude lenteweer volledig onder in de paassfeer.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 ...wel miljoenen uit, zo stelde de ondernemer. Dus uh, we gaan er lekker, op, uh, gaan er lekker van genieten. Zullen. Het is allemaal wel goed, al die recessie, maar het is nou Pasen. Zo is het. En Vandaag, is feest. morgen en overmorgen vieren wij feest. Zo dadelijk gaan we ook feest vieren. Althans, ligt een beetje uit het weerbericht van Lex van de Hoorn. Maar je hoort hem wel, zo dadelijk, na Loero's. Long as you live Someone who loves you take the end of all time Someone De zaterdagmiddag bij CFM Zandvoort Zo'n platen van Lou Ross En You Gonna Miss My Loving En de vraag gaan de boys tegenover mij Houden we het wel droog? Nou dat moeten we gewoon Alex van de Oren vragen natuurlijk Of we het droog houden Lex goedemiddag. Ja, goedemiddag Lex Welkom in de studio Had dat wat met de muziek te maken? Geen idee Goedemiddag Rob Goedemiddag Albert Jan ja, ik ben er weer in de studio. Ja, we zeiden het al. Toen dus, uh, jij op het raam klopte, zo dus van. Nou, dat belooft niet veel goeds. Nee. Maar goed, verras ja. ons. Ja, nee, het is te koud. Ja. Om uh, lekker uh, buitenactiviteiten te verrichten, vind ik. En het waait. Ik vind ook uh, vervelend waaien. Het is uh, een, uh, een noordelijke wind, die is matig aan zee vrij krachtig. Dus op het strand uh, waait het flink.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 I'm not for me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 Het is een soort, soort brommetje wat is het? Ja, ook, brommetje step noemen mensen het ook wel eens onhebiedig. Maar het is eigenlijk een, een, een apparaat dat je vervoert op twee wielen. En die twee wielen zitten aan de zijkant van een stuk techniek, een plank waaronder heel veel uh, techniek zit. Die wielen zitten aan de zijkant, daar ga je op staan op die plank. Er zit een stuurstang aan, daar hou je aan vast. En als je je voorover buigt, dan ga je vooruit en...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 Ja, oh. nog even over het uh, verzekeringsplaatje, want ja, hier is zo'n <laughs> zo grote plaat achterop, weet je wel. dat hoeft niet meer ja. hè? Nee. nee. Nee, we zijn van uh, kentekenplaat naar uh, verzekeringsplaatje. <laughs> nou ja, nou, goed. Uh, dat is een heel verhaal, maar... Uh, ja. nee. Het is uh, overzichtelijker geworden. Maar het was in eerste instantie een, een, een transportmiddel voor minder validen. Nou...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 Okay. Dus eigenlijk alle uh, dingen waar mensen ook uh, op de fiets of wandelend of uh, uh, met de auto langs gaan dat, dat uh, laten we zien. Uh, maar voordat je, hoe, uh, hoeveel mensen bestaat dan ongeveer een groep? Uh, uh, heb je daar maximum? Maximaal uh, acht uh, mensen en dan een begeleider. Ja. Dan heb je het over negen personen. Maar even persoonlijk, als ik dan nou op de ding ga staan, dan kukkel ik daar gelijk vanaf. Maar voordat je weggaat, krijg je dan wel... Uh...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 uh, de ronde mee gaan doen. Ja. Nou, en hoe, uh, op een gegeven moment zijn mensen. Ik wil graag meedoen. Wat moeten ja. ze doen om. Uh, ze kunnen natuurlijk even langs Behind the Beach lopen. Om zich in te laten altijd. schrijven. En hoe kunnen ze het anders uh, uh, uh, ze zich kunnen, inschrijven? Uh, ze kunnen bellen naar SegwayBooking.com. Uh, oh, bellen, maar ze kunnen kijken naar SegwayBooking.com. Uh, en uh, daar hebben we ook een telefoonnummer van. Ja, zou ik even. Dat is 088 0123 050. Dat is uh, van Segway Nederland.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 Hop, be, jump, jump, jump, jump, jump. Dat was Stacey All en Jump to the Beach. We gaan over naar het voetbal. De wedstrijd die vandaag gespeeld wordt. SV Samfort tegen AFC. Daarvoor uh, voor ons tip is Jan Fris. Goedemiddag Jan, welkom in de uitzending. Goedemiddag. Ja, dankjewel. Jullie uh, ook goedemiddag. Het Ook uit ook uitgezet van een koud en windig voetbalveld van S.V. Zandvoort thuiswedstrijd tegen de nummer 3 van de competitie AFC. Zandvoort staat zelf uh, zesde. En, maar dat komt er ook nog natuurlijk door die vijf punten minder die ze gekregen hebben als ze uh, op de vierde plaats staan. Maar goed, dat is niet het geval. Uh, Zandvoort die moet uh, vandaag winnen. En ik zal je ook vertellen waarom. Vorige week heb ik gezegd dat Zandvoort in de winning is voor de derde periode. Ik wil het toch sterker gaan vertellen. Als Zandvoort vandaag wint en als Mela punten liggen, die nog eens dus gelijk stellen, dan is Zandvoort nu al een periode doen, maar dan voor de tweede periode. Dus het gaat, wat op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 Of als dat niet lukt, de volgende periode die op te pakken. En dat is dan ook voor de club heel interessant. Want dan krijgen we natuurlijk uh, thuiswedstrijden tegen gerinde clubs. En dat is natuurlijk goed voor de omzet van de kantine. En dus goed voor de vereniging. Deze wedstrijd uh, dat, uh, wordt weer met een ander team gespeeld. Uh, Ivo Hoppen staat in de basis. Uh, maar dat komt er mede omdat er twee spelers uh, geschorst zijn. Uh, dat is uh, Ronald Kahlers en dat is uh, uh, Maurice Mol. Die staan ernaast, die hebben vorige week gele kaart.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 We spelen nu de 14e minuut. En Zandvoort uh, heeft in het begin heel even uh, uh, moeilijk gehad. Uh, dat was wat druk op het doel van Boy de Fet. Maar die is ondertussen, uh, die druk is weg. Want Zandvoort speelt nu regelmatig op de helft van de AFC. Maar er zijn nog geen doelpunten gevallen, zowel voor de gasten niet als voor de gasten hier weer niet. Dus uh, misschien krijgen we wel een hele leuke wedstrijd. Die hele uh, weer gaat. En uh, leuke en actieve zien, En beter dan met uh, twee weken geleden tegen Zoparde. Toen was het een, een oude wedstrijd. Goed, Boy de Fet hier. Uh, gaat de bal in het spel brengen en dan gaan we de 16e minuut in. En dat zijn dit, dit nu toe de nu de prikkelen die ik heb eh, te vertellen. En straks gaan we natuurlijk verder met uh, live verslag van de wedstrijd SS S.W. tegen AFC. Take the baseline out. Aha. Check off. Aha.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 real. When my situation ain't improving, I'm trying to murder everything moving. Yeah. Feel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 Nou, J hè? Uh, ja, precies. Kinder, ja, maar, maar goed. Uh, Parksand wordt uh, op dit ogenblik uh, bezig uh, de Dutch Red Bull. Uh, een race over uh, 50 minuten. Nou, we zijn halverwege. Uh, kunnen we zeggen, uh, er is ook nog een uh, verplicht uh, pitstop uh, tijdens deze race. Dus dat gaan we zo dadelijk allemaal zien. Uh, er zijn uh, auto's uh, die twee man uh, worden bestuurd. Dus die gaan wisselen en die andere die alleen rijden. Ja, die moeten gewoon even pas op de plaats maken in de totaal. Aan de leiding is het uh, Mark de Graaf, op de tweede plaats zien we Donald Molenaar en derde is het uh, uh, Tim van Gogh.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 ...leven een beetje zuur proberen te maken. En dat is hem uiteindelijk gelukt ook. Want nu heeft hij leiding. En die heeft hij voor Mart de Graaf uh, nu? Dus het is wel zo. Uh, Donald uh, rijdt niet alleen. Uh, Mart de Graaf wel. Dus de auto blijft net zo snel. Zullen we zeggen met dezelfde coureur. Tim van Gogh uh, rijdt ook alleen. Donald uh, gaat het sturen. daar ook dadelijk overgeven aan zijn uh, teamgenoten. En dus gaat hij toch wat uh, langzamer uh, in als uh, Donald zelf. Dus ik verwacht dat uh, de equipe uh, van... Uh, Donald Molenaar in het verloop van de race toch iets uh, naar achteren terug zal vallen. Oké, okay, even, even over die autootjes, die uh, Radical Championship. Dat zijn allemaal uh, eenzittertjes, toch? Ja, het zijn uh, cars, hè. Nou ja, ik ja, ben niet zo groot. Je kan ernaast. Uh... Je moet wel uitkijken wat je zegt, hè, want we zien elkaar straks nog. Maar nou, goed, ja. het zijn mooie open uh, one-seaters. Ja, mooie open. En uh, de kampioen afgelopen jaar, ja, dat is een van jouw favorieten. Uh, je weet het vast nog wel. Mijn grote vriend.